En de onderwereld. Een criminele hoorspelserie van Anton Quintana. Regie af Leuptoon. Moet je horen? Is dat Paul het me gevraagd heeft? Anders kon je... Ja, weet ik. Nou, ga dan maar zitten.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 Tenminste dat was het Wie heeft de loop eraf gezaagd, jij? Ja, dat is handig Zeg hem niet, hè Je vriendin weet een je wat water betreft Hoe heet je vriendin? Tera Nou, kijk, Tera En ze is mijn vriendin niet Oh, nee Dat is ook goed Geef niet Zeg, kijk, Tera Dit stompje is net lang genoeg om een kogel op de goede weg te helpen. Als je begrijpt wat ik bedoel Zolang er loopt zit weer in de weg, hè Dan kun je niet in je zak steken nou, daarom heb ik hem erop gezaagd. Oh, nu raak je op vijf meter nog niet een huis. Nou, dat geeft niet, We wil er nou een huis raken? Als ik schiet, dan schiet ik dan gewoon op mensen. Dan 1, 2, 3, bang. <laughs> Van heel dichtbij. Hou dan heel op, Bor. Je maakt wel zenuwachtig. Maak ik je zenuwachtig, <laughs> Tera? Weet je wel. <laughs> dat ding is toch leeg? Even goed. Nou, let op. Dan geef ik een tik tegen het magazijn.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 Kijken wat de boys uitvoeren. Je doet maar. We hebben een mooie smidselwessum laat ik hier. Die aankomen hoor. Baan, dat je aangehouden wordt met het speelgoed op zaak? Ja, natuurlijk. We smeren ze uur op, maar ga ze een beetje helpen nou goed. Zeg, Tera, hoor ik het goed? Ben jij de vriendin van Paultje? Een vriendin. Hoe gaat het met hem? Waarom vraag je dat? Wat kan jou dat schelen? Dat snap jij niet, hè? Paul en ik, we begrepen elkaar. Doe de goed van me, Tera. Ga doen. <laughs> goed, dan ga ik dan maar. Anita, kindje, doe vooral de deur niet op het afslop.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 En hij zei dat hij zich er geen pest van aantrok. En daarna deed hij dat hij zich loof voelde. Nou ja, je kan er altijd weer mee ophouden. Denkt hij. Ach. Hoe oud is die jongen helemaal? Net 18? Geef je nog geen malle moe oh. Hoe komt hij in het spul? Oh, van mij. Mm. Ik zorg dat ik altijd wat in huis heb. Van mij krijgt hij alles wat zijn hartje begeert. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Dat gaat mij gelukkig niet aan. <laughs>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 Ik wil wel eens zien hoe jij je hier redt. hebt. Daar ben ik echt benieuwd naar. Ik ook. Je kunt hier ook blijven. Als je dat veiliger vindt. Wie meent het. Uh, denk jij dat Bor op eigen houtje iets tegen Willink ondernomen kan hebben? Je bedoelt zonder dat ik er iets van af ja. Nee, dat geloof ik niet. Waarom zou die? Zonder Willy's poen had hij zijn twee caps per dag al vergeten. Hij is niet gek. Misschien maakt jaloezie. Won jaloers. Laat me niet lachen. Bor voor 18 en dat is ik alleen maar. En waarom vind hij me dan tel het lastig? Omdat ik hem opstookte. En omdat de jongens wel eens een verzetje willen, hè. Laatst hebben ze met van alle twee Duitse toeristen meiden gepakt. God, als je dat verhaal hoort. Borlobservus? Lydia, Met mij, Tera.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 daar moet je mee leven, hè? Hm. Dat zal waar zijn. Zeker als je verzuimt in zelfverklag. En helemaal zeker als je uitgerekend in bed kruipt met iemand die alleen maar iets smerigs in je kan zien. Kunst. Dat het leven dan geen lolletje is. Maar wat dacht je van al die mensen met rood Op kantoren, in die fabrieken en zo. Jij met dat mooie lijf van je. Je hebt het toch nog getroffen? Maar als je het mij vraagt... dan loop jij je, je eigen kanten te verzieken. zieken. Hm?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 Ja, wie zal ze wat maken? Iedereen is toch zeker als de dood voor ze? En mijn bekakte buurtjes hier in de flat, daar hoef je ook heus niks van te verwachten. Dat zijn me nogal helden. Nee, die zullen zich heus niet vertonen. <laughs> als het mee zit, dan kan ik het van hieruit zien. Net als trouwens de hele flat. En geloof maar niet dat iemand je zal komen helpen. Als schreeuw je moord en brandt.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 Draak. Ja, hallo. Oh, eh, hallo, ik bedoel Joris. We hebben een urgente boodschap van Tera. Kijk eens aan. Is dat de jonge dame van International Detective. Ja, of eigenlijk uh, nee. Ik heb een uh, modellenservicebureau, weet je wel. Maar meneer Joris, ik ben bang dat Tera zich in de nette heeft gewerkt. Dat, dat, dus... dat zal waar zijn. Eigenwijze echt niet Zo, hoe gaat het met jou? Ruud heet je toch? Ja, hallo. Ik hoor van tien dat je leuk aan het trainen bent. Mm. Ja, als ik die oude geloven moet, dan kun je zo aardig uit de voet op de man. Er was nogal dringend, die boodschap van Tera. Staat de winkels ons in brand, dat zijn we niet verbazen. Tira belde dat we u meteen moesten waarschuwen. Ja. En we moesten zeggen dat ze dringend op een lift zit. Wat? Dat? Wanneer? Ja, ben... Waar is ze? Bij en niet de Zwarte. En dat zeg je nu pas? u ja, zo snel mogelijk wel komen. En op uw paar paar wel mee. Maar zonder show. U zou wel begrijpen wat ze bedoelt. Wat ze maar kraken, waarom zei u dat niet meteen? Nou, ja, u gaf op geen kans. Dus het uh, kan het niet ergens niet Ze komt nogal gespannen. Ja, dat geloof ik graag. Zo, dus uh, als, uh, als ik ze niet vrijelijk uh, kon praten. Hoe lang geleden? Uh, uh, nog geen tien minuten. Oké, okay, ik ga kijken wie ik op kan trommelen. Wil je mij gebruiken? Uh, jou? Hoezo? En ja, nou, als u grappers nodig hebt, Ik weet wel niet wat het om gaat. Maar, uh, maar voor Thea jaar wie dan ook op de vuist. Oh ja? Ook als dat ineens op een paar weken ziekenhuis kan ja, uitdraaien? Ja, hoor ik al. Ik ga mee. Laat het jezelf nog opschieten. Ja, kom mee.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 Zou we nou eigenlijk weten wat die echt is? Nou, ik zou er wat dingen kunnen vertellen. Ik denk dat ze erin bleef. Zou dat voor de lolles doen? Gewoon vertellen wat voor een perverse smeerlap die man van er eigenlijk is. God, <tie> wat ik allemaal met hem moet uithalen als hij een beetje in de stemming is. Zijn het leuk, Gert. Nou, reken maar. Ja. Doe wat je niet laten kunt, maar eh, hou wel even in de gaten. Hè, dat je daarna nooit meer op een dure klant hoeft te rekenen. Eén keer zo'n grapje en je staat bekend als de bonte hond. Zelfs.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 Nou, tussen twee etages in. Hier kan niemand ons storen. Oh. Zat je in je rats? Oh, praat me er niet van. Waar bleef je verdomme. <laughs> je zat in je rats. Prima. Nou, hoef je niet zo zelf genoeg om te grinniken. Heb je de tuig op het parkeerplein gezien? Zeker wel. Hebben die een oogje? Nou, ik denk niet dat ik zomaar naar mijn auto toe kan wandelen en wegrijden, als je dat bedoelt. Wat nou die misdaan heb? ik weet het niet, hoor. Maar die bor die heeft het blijkbaar in zijn ziekenkopje gehaald om hem op te voeren aan zijn beesten...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 Nou meid, daar ga je. Laat je vleugeltjes niet vallen, hou je neus in de wind. Ja. Vooruit met de geit.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 Dit is Anita niet. Dit is Tera. En Tera, dat zie je toch wel? Dit is een echte dame. Kijk jongeman, als je heel beleefd bent en heel voorzichtig, dan mag jij Tera een kusje geven. Ja, toch hè, Tera? Niks Een Klein kusje. Tera, je hebt Ga jij dat voor.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 Auwe, hoor niet zoveel, Boor. Passen. Ik vind dat het grapje lang genoeg een duur geeft, hoor. Ik ga nu instappen en wegrijden. Oh ja? Zomaar? Ja, zomaar. Gaat opzij, ja. wil je? Oh, Horen jullie dat? Gaat ah, opzij, zegt madame. Nee, en dat wil ik nou net niet. Ik ga niet opzij. En weet je waarom niet? ...omdat ik mijn vrienden beloofd heb... ...dat we met z'n allen een heel gezellige middag met z'n allen zullen hebben. Jij als kwebbel kwebbel, Tera. En wij als je zwijgende aanbieders. Nou, wat zeg jij daarvan? Hm? Zo'n uitnodigingslijn te zingen. Ja. Hoor? Hm? Ah! Je hebt erom gevraagd. Wie dichterbij komt, krijgt net zo'n stream over zijn voel. Pak dat die antenne oh. af. Wat wachten jullie op? Jij. Jij hebt steeds zo'n grote bek. Pak jij me dat ding maar als eventjes af.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 Dat had ze niet moeten doen. Ja, joch, hij, joch... Doe, er oh, dan, Doe er wat aan, Doe er wat aan. Of laat het mijn zin stappen. Dit is gedoe. Je schiet er van niks mee op. Ik ga net zo niet zwemmen. Echt ja. zwemmen? Dat is niet zo'n gek idee. Spikken we nou wat uit ze gieten op, joh. Hé, hey, Boer. Wat heb je daarvan? Wat uit ze gieten? Wat, wat wil je nou met het mens? Kijk nou eens even goed, ze Ze zou... Ze zou... je moeder kunnen zijn, joh. Jij hebt lef, tera. Lef. Dat moet ik toegeven. Blijf voorstaan bij Anita uit de buurt. Staan.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 En dat weet jij het Nou. Geef me gauw terug. Speel je de fout? Wat? Russische roulette? <laughs> Sinds ik dat ding heb. En wat gebeurt er met jou als Anita toevallig die ene kogel krijgt? En niet jij? Heb je daar alles bij stilgestaan? Dan schiet ik een gat door doorheen. Ah. Bang. Uh -huh. En dan kom ik in de krant. Dure kogel vermoord door Junkie.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 ...zevende deel van De Draak, BB en De Onderwereld. Een criminele hoorskalserie van Anton Quintana. Tera werd gespeeld door Jenny Orrie. Anita Zwart door Corrie van der Linden. Bor door Jan Wechter. Lydia door Gerrie Mantel. Ruud door Olaf Rijnand. En Joris door Hans Hoekman. De regie had Ad Leupler.